Kameraden. 1, 2, 4. Ik moet zo dadelijk eerst bij de hoofdengineerde langs. Ik breng jullie wel naar een plek waar je van kan wachten. Maar ondertussen wel doen alsof je werkt. Oké. Okay. Hoe lang blijf je weg? Dat weet ik niet. Hier. een orde, door chauffeur. Doorrijden maar. Ja, de eerste hindernis hebben we gehad. Hij komt bij. Ik kom eraan. Wat, wat is er gebeurd? We hebben je bij de rivier gevonden, met een buil en buitenwesten. Ah, een oh, hoofd. Uh, hoe is het met hem? Hij is wakker. Wat is, uh, nee, Jace, uh, stil blijven liggen. Uh, eens even kijken. Hoe voel je je? Uh, gaat wel. Van wie heb ik die die klap gekregen? Een derde belangstellende, zegt Diana. Ja, die lui komen op ons af als, als vlieg op de stropen. wie het was, weten we niet. Twee van de groepen kunnen we thuisbrengen. Eén of andere bestaat uit Amerikanen, de andere uit Oost-Europeanen. Russen, Polen, kan van alles zijn. Gedomme. Ze hebben die platte grond. Die had ik toch, toch hier in mijn zak. Oh, daar is niet veel aan. Dat ding is pure nep. Je bent de flinke tijd bewusteloos geweest, hè? Uh. Nee, niet helemaal, dokter. Hoe bedoel je? Ik kon wel geen vin verroeren. Ik kon niet spreken of opstaan of zitten en zo, maar. Ik was er wel bij bewustzijn. En. en nog iets. Nou? Ik. Ik heb geloof ik. een geheugen terug. Gaat het een beetje, in? Het gaat wel. Ik voel me net een doodgraver. Stevig doorgraven. Die trommel moet hier ergens liggen. Ik hoop het maar. Ik heb bijna die hele rottuin omgespit. Staat dat, staat dat jochie nog te kijken? Nee, nee. Hij verveelde zich toen is hij weggegaan. Nog ongeluk dat die mevrouw Koulagiev zo inschrikkelijk was... Als je in officiersuniform loopt, moeten ze wel. Of ze Kom. willen of niet. Ze vond het niet leuk om te horen dat het zaakje wordt gesaneerd. Zeker nou ze net met veel moeite het hele huis heeft geschuldigd. Nee. Die thee en die boterhammen... ...kon ik best gebruiken. De stenen uh, waar jij aan denkt, je maag. Uh, het is het zware werk dat ik niet ga denken. Je bent niet in conditie. Uh, ze denkt natuurlijk dat wij eigenlijk... Ik vond het geheime politie, zeg. Nou, daar zit ze dan niet eens ver naast, hè? Nou, Doorgraven. Ja. Nee, uh, ik heb haar met wetenschappelijke blabla om de oor geslagen. En toen zei ik dat we de loop van de waterleiding moesten nagaan... ...zodat de bulldozers die niet uit de grond zouden trekken. En dat gaf volgens mij de doorslag. Ze zag haar huis al onder de modder en het puin. Hé, hé. Kijk. Dat hierop zit. Nou, zie je. hier is wat aarde weg. Zo. En. Bingo! Mooi. Ik haal de papieren eruit en ik die kies met aarde. Ga jij als de zo de sluiten aanhalen? Je weet waar die van stop is. Ja. Lege huizen aan het eind van de straat. Mm -hmm. Nou, maar hopen dat Veertane Junior dat ik op de afgesproken plek heb neergezet. Dan kom je gauw genoeg achter. Ziet nou op. Mm, de dames zijn met het eten bezig. Voor het eerst sinds dagen warm eten. Ik kan nauwelijks wachten. En voor het eerst weer een behoorlijk bed. Prima waterwildgebied hier, hè? Nou, een prima muskietengebied ook. Oh, die brengen geen malaria over, hoor. Nou, maar ze bijten er niet minder... Kom. Water ziet er prachtig schoon uit, maar... voor alle zekerheid toch maar koken. Ja. Hé, hey, wat hebben we daar? Mij. Dat houten gebouwtje daar, achter die bomen. Oh, dat zou wel een sauna zijn. We hebben die vinnen graag aan de waterkant. Kunnen ze een duik nemen? Nou, uh, wij krijgen ze er niet meer in, naar wat ik heb meegemaakt. Dat is geen sauna, daar is het dak veel te laag voor. Ik wil het wel eens van dichtbij bekijken. En mee? Nee, ze zullen in de blokwit wel om water zitten te springen. Ach, we zijn zo terug. Kom op. Ah. Nee, maar. Wie had dat gedacht? Wat is dat? Een jachtflat. Waar iets soort punten in geen jaren zo'n ding gezien. Nou, oh, en wat... Uh... Weet je nog die man in Zompio, die bioloog die ons deze hut heeft aanbevolen. Uh, dokter Mannenma. Juist, die. Ja. Nou, Die vroeg me steeds maar of ik geen jachtgeweer mee in het reservaat in zou nemen. En ondertussen had hij dit hier liggen. Ja, oh, mijn schoppenjak. Nou, ja, ik snap het niet. We... Ik wet dat het de roer ergens in de hut ligt. Straks maar eens naar zoeken. Kijk. Hier zitten de staartkoorden aan vast. Ik kan u niet erg goed volgen, dokter. Nee, daar kan ik wel inkomen. Deze dingen zijn een beetje uitgeraakt, mag ik wel zeggen. Aan de oostkust bij ons in Engeland worden ze nog wel gebruikt, maar hier in Finland, nee, nooit verwacht. Je zult er wel meer van begrijpen als je het geweer ziet. Kom, laten we maar teruggaan. Slapen in Indiana? Psst. Ja. Daar zouden eigenlijk iemand op wacht moeten hebben. Nou, ga jij nou maar slapen. Ik tos wel met Harding, wie er het eerst op wacht gaat. Waar is Harding eigenlijk? Op zoek naar een van de geweer. Echt zo'n jagerstype, weet je wel. nou ik kon niet goed volgen wat hij bedoelde. Ja, een jachtgeweer. Nog koffie? Graag, ja. Dank je. Schud je whisky erin Nee, nee dank je wel. Lust je niet meer? Hm? Je zou het haast zeggen, ja. Je kan wel binnen op wacht blijven als je maar elk half uur even buiten gaat kijken... ...en de flank van die heuvel hmm. in de gaten houdt. Hmm. Niet dat het er iets zo doet, maar het zou prettig zijn om van tevoren te weten of er iemand aankomt. Dus je denkt dat we bezoek krijgen? Zo niet vandaag, dan toch morgen. Dit kat en begint te lang te duren. Ze zitten natuurlijk op resultaten te spinzen. We zullen ze geven waar ze om vragen en misschien dat ze dan weggaan. En ik laat mij niet doodschieten voor een vortje papier zonder enige betekenis. En trouwens, we moeten om haar denken, om Lin. Zo so Sam, hoor. Ik hoef niet zo sarcastisch te doen. Maar. We hebben dan niet gevraagd om heen te gaan. Het heeft ons voor het blok gezet. Ga slapen. Ik ga buiten een kijkje nemen. Ah. Dokter. Bent u hier? Sla huh? Kruid kan ik nergens vinden. Ik zei je het geweer laten zien. Het lag hier achter deze kisten. Mijn god, wat een ja. ha, Ik had wel gedacht dat je verrast zou zijn. Het is wel zachtjes uitgedrukt. Met stomheid geslagen, ik kom dichter in de buurt. Met... Hoe, lang, hoe lang is het al niet? Met de loop mee zo'n uh, 2,75 meter. 75. De loop is ruim 2 meter. Oh, al deze zwaar. Hoe moet je nou zo'n ding afschieten? Uit de handeling van zijn leven niet. Nee, dat klopt. Ik schat het gewicht op een kilo of 55. Je kan er zo'n anderhalf pond hagel mee schieten. Ja, ja goed, maar, maar hoe dan? Nou, hij hoort bij die punter. Hij ligt voor in de punt. Kijk, hier heb je die koerden, die staartkoerden. Die zitten door de ogen op de punter en vangen de terugslag op. Kolf is alleen maar om je te richten. Als je je schouder tegenaan zou leggen en je schoot dan... Zou je minstens een gebroken schouw aan overhouden? Nou, dat is een indrukwekkend stukje archerie. Ah, ze dateren van voor in de 19e eeuw. Het is de bedoeling dat je plat voorover in je punter ligt en je voorbeweegt met korte ronde bedden, als eigenlijk een soort uh, pingpongbedjes. Het <laughs> gaat heel gemakkelijk, want als het gewicht eenmaal in de punter ligt, komt het water tot een centimeter of tien onder de rand. Je besluit de vogels vanaf het water tussen de rietkragen. Ja. Je richt. Door de hele punten te draaien. En als je binnen schoot afstand bent, geef je vuur. En met wat geluk schiet je minstens uh, een stuk of tien vogels neer. Ja, wat voor een, uh, patroon nog aan erin? Geen. Je neemt gewoon zwart kruid. Goed aangestampt. Dan hagel erop. En een prop. Je zet een slaggoedje op het slot. En je haalt de trekker over. De haan slaat neer op het slaggoedje. Dat ontploft. Ja. Het vuur schiet naar binnen toe. Steekt draag het kruid aan. En uh, boom. Ja, je hele punten schiet een je wat achteruit <laughs> dat zeker. Het is niet te geloven. Nou, uh, u moet nou maar een beetje gaan slapen. Dan maak ik u over twee uur wakker voor de tweede wacht. Giles! Hmm. Giles! Wakker voor het, stil! Wat is er aan de hand? Je mag mijn kijker wel even, maar blijf bij het raam weg. Zie je hem? Ja, hij staat aan de rand van de moeras. Juist. Het is een van die figuren uit Kevo. Niet die groep Amerikanen, die andere. Is hij alleen? Ik heb niemand anders gezien. Maar ik moet zeggen, die gozer heeft lef. Ja, misschien weet je niet dat we hier zitten. Dan is het een stommeling. En ze sturen geen stommeling om dit soort boodschappen. Wacht eens. Hij komt regelrecht tot de hut af. Diana, achter de deur en hou je pistool klaar. Wat gebeurt hier allemaal? Stil, ga liggen, in. Wat is er? Wat is er aan de hand? We krijgen bezoek. En niet om te klaverjassen. Wat doet hij nou? Hij houdt zijn handen omhoog. Of je ook weet dat hij hier zit. MacReady, wat ben je van plan? Diana, blijf jij achter de deur staan. Ja. Ik ga met hem praten. Je bent gek. Je blijft daar staan, ook als hij binnenkomt. Mm -hmm. Dan staan je Paul achter hem met een pistool in zijn rug. Oké. Okay. Weet je echt zeker dat dit de manier is? Hebt u soms nog andere suggesties, professor Merk? Tomme. Klaar, Harding? Ja, goed. Dan allemaal achteruit. Ik doe de deur open. Nu! Wat wilt u? Ik wil professor Harald Merk spreken. En als professor Merk nu eens niet met u wil spreken... ...zou u hem dat zelf niet laten beslissen? Wie kan ik zeggen dat er is? Herr Schmid. <laughs> Zullen we maar zeggen. U bent een Tsjech. En Schmid is geen Tsjechische naam. Er zijn veel Tsjechen met Duitse namen. Mijn armen worden een beetje moe. Goed, Mr. Smith. Komt u maar binnen. Hier, Diana. Stekend. De in arsenaal. Ik zelf ben natuurlijk ongewapend. Niet alles in dit reservaat is even natuurlijk. Jullie schieten veel te gauw. Daarom kom ik met mijn hand in de lucht. Ik wou niet per ongeluk doodgeschoten worden. Waarom hebt u een kever op mij geschoten? Dat waren wij niet. U liep een ander gezelschap tegen het lijf. En u denkt dat ik dat geloof? Eerlijk gezegd kan het me geen barst schelen wat u wel of niet gelooft. Maar u bent die schietpartij met de Amerikanen begonnen. Ik sta toe te kijken. Drie van u tegen vier van hen.